Vier uur na net wel met het NOS Journaal. Bij protesten van extreem-linkse en extreem-rechtse groeperingen... in de Duitse stad Dresden... zijn gisteren 82 politieagenten gewond geraakt. Sommigen zwaar gewond. De politiechef zei vandaag dat hij geschokt is... door het geweld dat de demonstranten gebruikten. Een groep van 4000 neonazi's had toestemming om te demonstreren... en duizenden linkse tegendemonstranten waren erop afgekomen... om de betoging te verhinderen. De politie van Dresden heeft 50 demonstranten opgepakt.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 Bij een landelijke controle in treinen in de Randstad en Brabant zijn vannacht zeven mensen aangehouden. Het KLPD en de NS controleerden samen ruim 10.000 reizigers, ruim 100 mensen hadden geen geldig vervoersbewijs en ook werden 28 bekeuringen uitgedeeld voor het verstoren van de openbare orde. De controleacties in de avond- en nachttreinen worden regelmatig uitgevoerd om agressie en overlast in de trein tegen te gaan.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 Bij alle drie de half drie wedstrijden is en blijft het spannend een uurtje geleden werd gescoord tijdens het nieuws. Nu ook Richard van der Made, Vitesse de Graafschap. Ja, een beetje tegen de verhouding in. Vitesse staat voor met 1-0 en Wilfried Boni geeft direct zijn visitekaartje af. De Iforiaanse spits gehaald voor 4 miljoen euro van Sparta Praag. Laat zien dat hij inderdaad een doelpunt kan maken. Het paasje van Davy Prupper en Boni kijkt goed wat Waterman doet. Schuift de bal langs hem en zo is het 1-0 tegen de Graafschap voor Vitesse. Op papier ook spannend in de arena bij Ajax, VVV, Andy. Op papier, want VVV staat 1-0 achter, moet nog verder met 10 man ook. Een, een knullige overtreding van Ken Leemans. Eigenlijk zo knullig dat ik er bijna geen geel voor zou geven als ik Jan Weger even was geweest. Want het is zijn tweede gele kaart, hij dus met rood naar de kant. En dan zijn er nog maar 10 van VVV tegen 11 van Ajax, waar de spits zojuist vervangen wordt door... Demi de Zeeuw, Mounir Hamdoui eruit, Demi de Zeeuw erin. Dat zegt ook voor iets. De Zeeuw trouwens die meteen een kans krijgt. En de bal net een metertje langs de doel schiet. Eindelijk weer actie in de arena. Ajax leidt met 1-0. Gaat de Ajax inlopen op Twente? Dat thuis speelt tegen NRC, Frank Wielaert. Vooralsnog wel, want er is nog een kwartier te spelen. En Twente jaagt zich suf op de volle winst. Het is nog altijd 1-1. Janko is er bijvoorbeeld ingekomen, maar die is nog geen... Uh factor geweest sinds hij in het elftal is gekomen. NEC houdt voor ons nog stand. Daar gaat Janko, bal niet onder controle en dan is bij NEC de rust weer weergekeerd. Maar Twente komt heel langzaam maar zeker dichterbij die ene goal die zo belangrijk is voor de volle map tegen NEC. 1-1 dus. Vitesse, de schaap, Richard. 78ste minuut 1-0 door dus de goal van Boni, de man die nu ervoor heeft gezorgd dat er weer wat sfeer is gekomen in de Gelderdoom. Want een belangrijk doelpunt kan het natuurlijk zijn als de Arnhemse club houdt tegen de Graafschap. De buren uit Doetinchem dat twee goede kansen heeft gekregen in deze wedstrijd. Twee keer op de paal. Ik vergeet eigenlijk ook nog de kans van Barkas net voorlangs. Het zijn er dus drie. En Vitesse in nota bene de eerste echte goede mogelijkheid is het Boni die raak schiet. Hij kon eigenlijk niet eens goed schieten, zij Ferrer na de laatste training op vrijdagmiddag. Want alles was weer goed bij Boni. Was hersteld van een spierscheuring. Alleen het schieten, dat ging nog niet echt geweldig. Maar goed, bij zijn eerste echte bal contact, schiet hij hem er wel in en daar gaat het toch om bij een uh, echte spits. Dus 1-0 voor Vitesse, 79ste minuut. Wat kan de Graafschap nog in die laatste 12 minuten? In uitwedstrijden is het altijd uh, moeizaam bij de Doetinchemers ook uh, dit seizoen weer. Slechts twee keer werd er nipt gewonnen met 0-1 en dat zou ook nu maar zo eens de eindstand kunnen zijn. De lange trap van achteruit is van de doelman van de Graafschap, Waterman richting Rozen. die heeft lengte. Dan is het Buis, die met een omhaalde bal weer uh, terug probeert te brengen in het spel, maar opgevangen in de middencirkel door Vitesse. Het is Riverola die de bal terugspeelt naar Kashia de Georgier met een hoge trap opportunistisch zoals Vitesse nu speelt... richting Snijders, maar Frenkel, de verdediger, zit er goed tussen... en speelt de bal terug naar Waterman. Vitesse nu met alle nieuwe versterkingen... die door Mirab Jordania in de winterstop zijn gehaald. Boni dus, Yasuda, Riverola, Lopez en ook Babankida die overigens net wel gewisseld is. Het is 1-0 voor Vitesse dus na 80 minuten voetballen in de Gelderdon. Frank Villa, er staat mij zo bij... Dat... Twente wel vaker dit seizoen in het laatste kwartier heeft toegeslagen. Ja, nou, daar hebben ze, dat kwartier hebben ze nu ook nog. Ze kunnen zich ook geen uh, puntenverlies voorloven. De Twentenaren in de race uh, richting het kampioenschap. Zeker niet met Ajax op 1-0. En PSV dat vanmiddag nog een actie moet komen. vooralsnog slechts 1-1. Maar de jachten is echt geopend hoor. Tempo gaat omhoog uh, bij de Twentenaren. En uh, serieus op jacht naar die ene goal. Ruiz uh, probeert uh, Davids de baas te zijn. Maar dat lukt hem bijzonder weinig vanavond. De pitbull van de NEC daar links achterin. Heeft Ruiz redelijk in de tang. En heeft ook het geluk dat de Costa Ricaan de kansen die hij krijgt allemaal om zeep helpt. Michailov in balbezit voor Twente. Zoekt de diepte bij de Jong. Verliest het kop nu wel van zomer. Wel balbezit voor Twente bij Brama. Dat bal opnieuw naar de Jong bezorgt. En dan Ruiz tussen drie NEC is in. Komt daar niet uit. Sibum neemt over. Steekbal geprobeerd. Op George. Die is niet scherp genoeg. Staat niet scherp genoeg. Start niet snel genoeg. En dan is het Douglas die er goed tussen zit. Even in de combinatie met Michailov. Kan de Braziliaan dan uitverdedigen voor FC Twente. Wischeroff met veel ruimte voor zich. NEC trekt zich terug op de eigen helft. Het moet wel. Want Twente is... Uh serieus gaan jagen uh, richting de voorwaarts. Richting bijvoorbeeld Janko om die in stelling te kunnen brengen. Of Shatley om die in stelling te kunnen brengen. Of Ruiz om hem in stelling te brengen. Om een goal te maken. Maar dat lukt nog bijzonder weinig na de pauze. Hoe hard FC Twente het ook probeert. Ze blijven een beetje hangen op de eigen helft. En uh, ze zoeken het inmiddels ook al in de lange bal. En dat is niet des Twente. Dat is niet zoals het hoort te gaan. 12 minuten nog in de goalsvesten. En het is nog steeds 1-1. Even buurten bij Sebastian Timmerman. Bij het baanwiel rennen in Manchester. De scratch, als ik goed ben geïnformeerd. Sebastian. Uh, dat, dat klopt. Het voorlaatste onderdeel... Op, uh, de, ...op het Omnium. De Zeskamp en Kirsten Wild... ...vechten het duel uit momenteel met Sarah Hammer... Twee rondjes nog te gaan op dit scratch onderdeel. Hammer de Leidster in het algemeen klassement na vier onderdelen met vijf punten. Je krijgt het aantal punten van je klassering. Wild probeert buiten om te komen met Hammer die er een hele lange sprint van maakt. Maar voorlopig slaat Wild daar, slaagt Wild daar niet in. Ze verliest zelfs een plaatsje. Ligt op de derde plaats in de laatste ronde. Het lijkt erop dat Sarah Hammer opnieuw een onderdeel gaat winnen. Dat doet ze inderdaad. En Kirsten Wild eindigt op de vierde plaats. Want ook de Australische kwam haar nog voorbij. Sarah Hemmer 1. Joland 2 Australische Hoskins 3e. Kisten Wild eindigt op de vierde plaats. Behoud daarmee wel de tweede positie in het algemeen klassement. Na vijf van de zes onderdelen heeft dus al het uitzicht nog steeds op het zilver. Later vandaag nog de tijdrit over één kilometer. Maar de winnares van dit uh, Omnium. Het laatste Omnium dus voor het wereldkampioenschap over vier weken. Ruim vier weken in Apeldoorn. De winnares van dat Omnium is zo'n beetje wel bekend. Wat de Amerikaanse Sarah Hammer heeft inmiddels vier van de vijf gereden onderdelen gewonnen. Moet Louis Suarez wel niet denken als je op de tribune naast zijn vrouw en kindje zit te kijken naar Ajax-VVV... en ziet dat Ajax zelfs tegen tien Venloona niet kan scoren. En niet. Uh, ik denk dat hij dan denkt van... Uh, dat Liverpool is een hele mooie club. Ja, en, uh, de, en na, na afloop zichzelf warm telt aan zijn geld. Uh, het is uh, nog altijd 1-0 inderdaad voor... Uh, Ajax tegen VVV, Venlo. VVV met 10 man. Na de twee keer geel voor Ken Leemans. Uh, en uh, Ajax kan absoluut geen vuist maken in aanvallend opzicht. Echt geen kans gezien in de tweede helft. Een schot van ver. Van Anita en een schot van de Zeeuw. Dat zijn de enige twee momenten dat uh, de keeper Kevin Bejois in uh, problemen is gekomen. Nu een uh, voorzet vanaf de linkerkant die langs alles niet erheen gaat. En opgevangen wordt door Van de Wiel aan de rechterkant. Speelt de bal aan Ebisilio, die even van plaats verwisseld is met Eusbilis. Nu speelt rechts rechtsbuiten en Eusbilis linksbuiten Richard van der Maden. 2-0 is het geworden en dus de wedstrijd beslist. Vitesse scoort opnieuw en doelpunten maken er is Nemanja Matic. Die profiteert... Van slordigheden achterin bij de Graafschap. En dan zit dit duel dus in het slot. Het is weer Yasuda die in de tweede helft voor gevaar zorgt. En opkomt aan de linkerkant van het veld. Hij schiet, Waterman redt. En dan zit Broekhoff er niet goed bij. Matits wel. En zo is het dus 2-0 in de 84e minuut. De wedstrijd is hier gespeeld. Mocht u het niet helemaal verstaan hebben, het staat 2-0 voor Vitesse. En Matits was de doelpunt te maken. Frank bij Twente NEC. 81 minuten zijn we onderweg en het is nog niet helemaal gedaan. En dat zeg ik wel steeds dat Twente jaagt op de 2-1. Maar het is niet uitgesloten dat NEC hem stiekem nog maakt. Bijvoorbeeld nu uit de vrije trap genomen door George. Weggewerkt achterin door Janko. Dus is er niemand voorin. Kan David de bal nog een keer inbrengen. Geen buitenspelbal richting Flemings, Maar die verliest het wel van Wisscherov. En dan kan Buizen de rest doen. Houdt keurig in. Voorkomt dat Flemings. de... ...de tackle kan maken en daarmee uh, de bal uh, in bezit kan brengen van NEC. En uiteindelijk geeft Vlemings dan een heel klein tikje aan zijn landgenoot. En ik vrees dat Vlemings daarvoor de gele kaart gaat ge krijgen. En dat betekent dat Flemings volgende week tegen Utrecht niet mee kan doen. Hij is geschorst net als Siebum eerder in deze wedstrijd. Al een gele kaart kreeg en volgende week er niet bij zal zijn. En Vlemings, dus uh, de, de topscorer in de eredivisie... ...en de topscorer logischerwijs ook van NEC... ...vandaag nog niet of nauwelijks in stellingen uh, gebracht... Kan ook volgende week zeker geen doelpunt maken. Wie dat ook zeker niet kan vandaag is Ruiz, Want die is gewisseld, keurig uit de wedstrijd gespeeld. ...door uh, Davids en dat op de goede manier, zoals het hoort, gewoon de, de aanvaller niet in de wedstrijd heeft uh, laten komen. Voor hem in de plaats gekomen Ola John, daar komt Twente over de linkerkant met Buizen in de combinatie met uh, Brahma. Brahma dan uh, diep richting Shatley. Shatley met de voorzet richting de terp. tweede paal. Daar is Janko, daar is Janko, maar daar is ook Sillesse met de redding niet al te ingewikkeld. Sillesse goed opgesteld, de kop al niet al te krachtig van de Oostenrijker. En dus kan NEC uitverdedigen. Janko zegt let op de tijdscheidsrechter. Want Sillis heeft de bal ontzettend lang vast. Schiet hem dan naar voren richting Châtel, Maar wordt achterin weggewerkt bij FC Twente. En dan weer net zo hard teruggeschoten door Nuiting richting de achterhoede van FC Twente. Daar wint Douglas van Flemings En is het Onijewo die uiteindelijk de rest doet. En Jansen dan. Jansen even met de controle zoeken naar de vrije man. Denkt daar Ola John te zien. Maar vindt uiteindelijk zomaar en krijgt de bal met kerende post weer terug van de verdediger van NEC. Bal opnieuw over alles en iedereen heen. Niet over Luc de Jong. Maakt een hensbal op de inzet van zomer. Maar daar heeft Luc de Jong geen enkel idee van. Krijgt de bal wel tegen zijn hand. Vrije trap voor NEC gefloten. Voor Kevin Blond nogmaals gezegd. Hij heeft een moeilijke wedstrijd. Want uh, ja, hij fluit uh, voortdurend. En dan de hele tijd, als hij dat doet, krijgt hij of NEC of FC Twente in zijn nek. Die uh, zijn beslissingen betwijfelen. Maar vooralsnog doet uh, Blom het niet onaardig in die duel hoor. Flemings gezocht en gevonden ook bij NEC. Aan de rechterkant dan Leroy George. Tegenstander op strafschopgebied gebied. Een achterlijntje halen. Voorzetje geven. Nee, hij prikt de bal over de goal van Michailov heen. Het is niet echt een schot. Het is ook niet echt een voorzet. Maar dat belooft meestal niet veel goeds. We hebben in ieder geval nog zes minuten te spelen in de goalsvesten. Het, de jacht van Twente is een beetje gaan liggen. En is een beetje overgegaan in opletten dat we deze niet ook nog eens gaan verliezen. Het is nog altijd 1-1. Ajax, vlak voor een klinkende overwinning tegen VVV, die. Nou, nou wat een drama-wedstrijd, Nog zes minuten te gaan, het is 1-0 voor Ajax. Weinig kansen gezien van Ajax. En wel geteld vier ballen heeft hij gehad, Maarten Stekelenburg. En het waren vier terugspeelballen. Eén schot hebben we gezien, uh, die, dat mogen we richting het doel noemen. Het was wel meter of uh, acht naast het doel van Vujicic. Dat is het enige wat VVV heeft gedaan, maar Ajax speelt ook heel, heel matig. Nu vanuit de linkerkant de voorzet en dan is het even even vasthouden. Leek het mijn strafschopgebied, maar zegt Weger heeft niets aan de hand. Het spel gaat verder met de Zeeuw. Die speelt de bal tegen zijn tegenstander op en ruikt hem dan kwijt. Het staat maar 1-0 voor Ajax. Eén keer is het genoeg voor VVV. Eén goede uitbraak, één keer een gevaar. Maar ja, we hebben het nog helemaal niet gehad in deze wedstrijd. Dus waarom zou het in de laatste zes minuten die we nog op de klok hebben wel gaan gebeuren? Maar ja, je weet het maar nooit. Kullen die de bal verder komt richting uh, uh, Uchebo, maar bereikt hem niet. En dan kan Ajax weer in de gaan. Even kijken of Erik iets leuks doet. Ja, hij schiet de bal heel hard tegen zijn tegenstander op. 1-0, nog altijd voor Ajax. Ja, Ajax staat dus een uh, moeizame uh, Europa Cup week. Twente lijkt punten te gaan verliezen. Frank? Ja, De Jong dacht even dat hij gescoord had uit de voorzet van Shadley. Na een afgeslagen corner in eerste instantie. Shadley hield de bal binnen, gaf voor op De Jong. Die kopte goed binnen, maar de bal stuitte terug van de doellijn. Nu NEC, Sibum met een schot van afstand. Maar dat gaat meters naast. Het is nog altijd 1-1. En Twente dreigt dus punten te verliezen in de race om het kampioenschap. Na dat heroïsche gevecht dat ze afgelopen donderdag natuurlijk hadden. In de enorme friskouw, min 17 was het minstens in Moskou tegen Rubin Kazan. Toen 2-0 gewonnen. Maar als je vandaag 2-0 punten verliest in de race om het kampioenschap. Dan uh, is dat wel een heel duur uitje geweest. Een hele moeilijk uitje geweest ook uh, in uh, Moskou. Nu een gele kaart getrokken voor uh, zomer. Is hier ook niet bij uh, de volgende week? Nee, ja, die kon hem nog hebben in ieder geval. Die is niet geschorst deze, door deze gele kaart vrije trap. Voor FC Twente. En gegeven door scheidsrechter Blom. Die uh, de gele kaart inmiddels uh, regelmatig uit zijn borstzakje heeft uh, getrokken. En achter de bal natuurlijk uh, Theo Jansen. Met zijn linker zoeken richting de tweede paal. Zal hem ongetwijfeld daar scherp ergens neerleggen. In de richting van Wisschro, of die daar is. De jonge is daar. Douglas is daar. Het zijn allemaal jongens die die bal af kunnen maken. Op aangeven van Jansen. Die wel een hele helft ongeveer moet overbruggen. Hij moet dat kunnen. Komt hij voorzet. Oh, richting de Jong. Krijgt de bal buitenkant. Linkerschoen. Schiet de bal over. De goal. Was wel helemaal vrij. Maar Hij kon niet aannemen. Daarvoor was de bal te hard. En dan was hij ongetwijfeld uh, zonder gedane zaken uh, over de achterlijn gegaan. Nu gaat hij hoog over de goal van Sillissen heen. En gaat Sillissen alle tijd nemen voor de doeltrap. Wil hij eigenlijk het liefste bal die nog extra in het veld is gekomen vanuit uh, vak P zelf nog wegschieten. Dat lijkt me ook logisch dat je dat wilt. Want je wilt zoveel mogelijk tijd pakken. Hoeveel tijd is er nog? Een minuutje of uh, drie officiële speeltijd. Maar weet u nog in het begin van de tweede helft. Dat er zoveel rook was. Dus er komt nog wel een minuutje of vier zonder enige twijfel bij. Misschien wel vijf minuten nog te gaan in deze wedstrijd aan blessuretijd. En de officiële speeltijd zit er nog niet eens op. In de grosveste FC Twente, NEC, heroisch gevecht. 1-1 de stand. En die kunnen ze niet gewoon op het ene scherm in de Arena... Vitesse de Graafschap en op die andere Twente NEC zetten. Dan hebben ze nog wat te zien daar. Is dat zo? Want ik uh, begreep dat die andere wedstrijd ook helemaal niets uh, aan was. Ja, het staat oh, 2-0 voor Vitesse. kan nooit minder als ik jou zo hoor. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het kan ook niet minder. Het enige waar het publiek nu nog op zit te wachten is op het uh, afscheid van Luis Soares die hier aanwezig is. En wat zal die genoten hebben? 1-0 nog altijd de voorsprong voor Ajax. Doelpuntenmaker en matchwinner tot nu toe. Uh, Mounir El Hamdouine 11 minuten. Maar daarna, ja, ze zijn tevreden hoor, VVV. Want als je met 1-0 achter staat en je haalt met nog uh, 5 minuten te gaan, je spits eraf en zet er... Een verdedigende middenvelder op, dan zegt dat uh, ook genoeg. En Ajax is tevreden omdat ze drie punten pakken. Maar die mensen die hier betaald hebben voor een kaartje en hier naartoe moesten komen, die zijn wel bijzonder ontevreden. Want ze krijgen echt helemaal niets te zien van Ajax. En dat terwijl VVV echt uh, een hele matige ploeg is. En die hadden nou vanmiddag opgerold moeten worden zoals dat vorig jaar gebeurde toen het 7-0 werd met drie keer diezelfde Suarez en drie keer Pantelic en één keer Emmanuel Son. Nu 1-0 met nog twee minuten te gaan in de arena waar zeg men maar een beetje warm zingt. Want warm klappen, daar hebben ze nog geen echte redenen toe gehad. De spanning zit bij Twente tegen NEC, Frank. Nog één minuut, officiële speeltijd staat er op de klok. We hebben zojuist de dienstmededeling gekregen dat je daar nog drie minuten af moet halen. Dus zitten we in de 86 e minuut van deze wedstrijd. Met de jongen in balbezit tussen Zomer en Sibum in. Hij komt er wel uit uiteindelijk. Jansen had zojuist een kans, nu kan hij nog een keer schieten. Oh, precies op tijd het voetje ertussen van Sibum. En dan de herkansing van Shadley, bal gaat over. En hij wil Twente heel graag een corner hebben, maar hij krijgt het niet van Blom. Daar gaan we weer met z'n allen, hup, naar de scheidsrechter. Toe. Jij hebt het gedaan. Jij bezorgt ons hier vandaag een boel ellende door al je beslissingen. En intussen heeft Sillis de bal nog niet op de rand van zijn doelgebied gelegd. Om op zijn dode gemakje hier een doeltrap te gaan nemen. En nee, 7-1-1 al lang prima intussen. En uh, inderdaad de mogelijkheid goed ontnomen. Ik kijk nog even in de herhaling naar de actie van Sibum. Precies op tijd voetje tegen de bal. Om te voorkomen dat uh, Jansen verwoestend kan uithalen in de richting van Sillissen. Nu wel weer Jansen in bal bezit. Weer Sibum voor zijn neus. Weer zit Sibum maar met een voetje tussen. Goeie paas uit de, de draai. Maar wordt weggekopt door uh, Nuitink achterin bij NEC. Opnieuw ingebracht door uh, Brahma. Weggeschoten weer door Davids. Hoog de lucht in. En dan moeten ze het maar gaan uitzoeken met... Uh, daar Châtel en Onijewu, de Amerikaan. Onijewu wint in eerste instantie, bal over de zijlijn. En dan kan NEC gaan gooien, zegt Blom. En dat natuurlijk weer tot ontreden van iedereen die voor Twente is in dit stadion. En dat zijn er nogal wat. De officiële speeltijd volgens de klok zit erop. Drie minuten eraf, 87 minuten gespeeld hebben we. En dan komt de blessuretijd er nog bij. 1-1, nog altijd. Oplichting in Arnhem bij Vitesse de Graafschap, Richard. Zeker weten, dat is ook voelbaar in het stadion. 2-0 zal de eindstand zijn. We zitten in de extra tijd. Nog een half minuutje de graafschap geknakt. Dat was een minuut of tien geleden al het geval toen Boni de 1-0 e maakte. Daarna op aangeven van Yasuda werd het via Matic 2-0. En de graafschap, dat is het verhaal toch van deze wedstrijd, laat een aantal levensgrote kansen liggen. En Vitesse profiteert uiteindelijk in de tweede helft en scheidsrechter Liesveld blaast nu voor het eindsignaal. Vitesse wint inderdaad met 2-0. Belangrijke punten voor de ploeg van de Catalaan Ferrer. Die zijn derde. De zee geboekt sinds hij het hier overnam in Arnhem van Theobos. Zendt NEC Frank. In de blessuretijd vijf minuten krijgen we erbij en het publiek gaat er nog maar eens één keer achter staan. Preudon had het van tevoren al gevraagd. We hebben jullie nodig na die trip in naar Moskou waar we het zo lastig hadden met de omstandigheden en de tegenstander. En ze doen het nog even één keer. De vrije trap van Janssen probeert het ineens op doel. Schiet een metertje over. Sillissen zag het al aankomen. En doet niet uh, één enkele moeite om de bal snel onder controle te krijgen. Sterker nog Verplaatst de bal van de ene naar de andere kant. NEC gaat nog een keertje wisselen. Châtel gaat eraf en even kijken wie er dan voor terug gaat komen. Dat moet dan haast wel Laat u Perissa zijn. Ja, nummer 30. Dat is eh uh, Latif Perissa. Heeft een tijd niet gespeeld. Maar mag vandaag in de blessuretijd nog even zijn minuten maken en proberen Twente tegen te houden. Chatel is de hele wedstrijd al met zijn neus vooraan. Daar waar de bal is, is dus razendsnel al de hele wedstrijd. Maar deze wissel doet hij op zijn dooie gemakje. En dan heeft het, het verplaatsen van Sillissen van de bal van de ene kant van zijn doelgebied naar de andere kant van zijn doelgebied ook niet meer zo gek veel effect. Hij mag de doeltrap nog steeds gaan nemen. Blom zegt kom maar met die doeltrap. Want uh, jullie zijn weer met 11. Dus kunnen we nog even doorgaan. In de tijd dus nog altijd die 1-1. Douglas kopt. Uh, het is Wil die omkijkt naar uh, Nuiting. Kop jij weg of uh, moet ik het echt doen? Douglas pikt intussen op voor FC Twente. En uh, de voorzet is uh, slecht van hem. En Sibum zit er goed tussen. George doet dat dan half slachtig, dat balbezit. En uh, intussen kan Twente gewoon overnemen. Als Schöne balverlies leidt. Wischerof naar de rechterkant. Diebu moet de bal inbrengen richting Janko. Richting de tweede paal. Daar is Janko. Kopt die bal naar de andere kant. En dan uh, blijft die bal nog altijd in het spel. Is het Nuiting uiteindelijk die het laatste zetje geeft. Bal over de achterlijn. Nog maar weer eens een corner. En Jansen in volle sprint richting de cornervlag. Om zo snel mogelijk die corner te gaan nemen. Om Twente die drie punten te bezorgen. De corner kort op Bramen, Nog een keer terug naar Jansen. Dan met de voorzet richting Douglas. En daar goede redding weer van Sillissen. En dan is het Douglas die daar geblesseerd blijft liggen. En zo blijft het nog altijd 1-1. Sillissen gooit de bal over de zijlijn. Dan komt hier nog een blessurebehandeling aan. We zitten diep in de blessuretijd. Vijf minuten krijgen we erbij. En Twente kan maar niet winnen van NEC. Extra tijd Ajax, Sandy. Bijna zit het er voor op voor Ajax en voor VVV. En voor het publiek 1-0. Ajax gaat winnen en is voor ons nog de grote winnaar van dit uh, weekend. Het publiek begon al te zingen: Suarez, hoho, -ho, Suarez, hoho. -ho, want die gaat zometeen op het veld komen. Het hoogtepunt van de middag zal dan komen. Dat gaat nu gebeuren, want WG fluit voor het laatst. Een enorm fluitconcert richting de Ajax uh, ploeg. Want die hebben het zeker niet goed gedaan. Heel matig, één doelpunt in de eerste helft. Monier Elham. Is de matchwinner, want Ajax wint met 1-0 van VVV. Het is heel, heel magertjes. Maar wordt Ajax vorigens nog de grote winnaar, Frank Villa. Dat zou zomaar kunnen. Nog altijd 1-1 in Enschede en de corner voor Jansen en Twente dus ook. Iedereen mee naar voren bij FC Twente, iedereen naar achteren bij NEC. Alleen Michailov staat nog achterin, dus de doelman niet mee naar voren... Ten slotte wordt het kampioenschap hier niet vandaag beslist. Maar Preudom is enorm gefrustreerd vanwege al die gemiste kansen van FC Twente. Daar komt die bal richting de tweede paal. Wordt nog ingebracht. Uiteindelijk daar door Douglas. En die wordt ondersteboven gelopen. Blom ziet er verder niets in. Maar er gebeurt zo ontzettend veel. Je kan niet alles zien. Bal over de zijlijn. En dus kan Twente nog een keer gaan gooien. Iedereen in het strafschapgebied nog altijd. Want die uh, ingooi, dat wordt een soort van halve corner. Daar wordt hij helemaal richting de penaltystip geslingerd, zeg. Tjongejonge. En dan weggewerkt door Sibum. Eventjes maar hoor, want uh, daar komt Twente alweer aan via buizen. En Oniebo is de man die zover ook nog eens uh, kan gooien. En uh, de overtreding gemaakt door George. Nog maar een vrije trap voor FC Twente. Brahma wil hem snel nemen, maar... Uh... Een van zijn medespelers is geblesseerd op de grond. Daar wil Blom even naar kijken of het allemaal wel goed komt. En dan zegt Jansen: Het komt helemaal goed met jou, meneer Buijsen. Denk er goed om op staan. Wij willen door. Wij willen die drie punten binnenhalen en het tempo hoog houden. NEC in de war brengen. Dus Buizen geen tijd om maar je hoofd te voelen en een blessurebehandeling te doen. Daar willen we geen tijd aan besteden. Buizen heeft nog steeds ontzettend veel pijn. Maar mag niet gaan liggen van meneer Jansen die de vrije trap nu gaat nemen. Iedereen nog altijd met die rode hemdjes in uh, het strafschroepgebied van NEC. Daar komt de voorzet van Jansen. En de kopbal van Luc de Jong en de vangbal ook van Sillissen. Is het gevaar weer weg voor de Nijmegenaren die zwaar onder druk hebben gestaan. Ook gedurende fases in de tweede helft eerder dan in de blessuretijd. Maar Twente gaat het niet voor elkaar krijgen om te winnen de vroege goal van Siemling. Werd gevolgd door de tegentreffer van Bayrami. Allebei voor de pauze. Na de pauze heeft Twente gedaan wat het kon. Geprobeerd wat, het, wat er wilde lukken. Maar uiteindelijk kwam het gewoon tot te weinig. Echt hele grote kansen om NEC te kunnen verslaan. Puntenverlies dus. Heel duur puntenverlies. In dit weekend voor FC Twente. In de eigen huis tegen NEC. Het werd slechts 1-1. Zijn Frank Wilaars. Goed, leidt zoals gezegd, puntenverlies 1-1. Ziemling en Bayrami daar. De doelpuntenmakers, Ajax, Ajax, VVV 1-0. Winner de goal gemaakt door Elham Doi. Leemans werd met rood in de tweede helft naar de kleedkamer gestuurd. En Leemans is van VVV. Vitesse, de Graadschap uh, werd toch nog 2-0 in de tweede helft. Boni en Matic waren daar de doelpuntenmakers. Straks om uh, half vijf, over een minuutje of vier dus... begint in Eindhoven de wedstrijd PSV naar Breda. Koploper eerder dit seizoen in Breda, uh, Roemlo. Ten onder, Joep Schreuder. Die sprak met uh, Fred Rutte, dat deed hij voordat bekend was uh, wat de uitslag was van FC Twente NEC en Ajax VVV, Joep Schreuder, dus nu met de trainer van PSV. Ja, 4-2 verlies voor PSV in Breda. Dat het niet makkelijk vaak heeft. PSV dan in Breda. Ja, Hebben we goed te maken, hè, trainer. De kleine derby noemen ze dit, hè. Dat is een, uh... Ja, ik, ik vind het ik vooral, ja. zeker uh... Uh, die wedstrijd in Breda dat is. Uh, zeg maar, dat we hebben een helft eindelijk heel, heel erg goed gespeeld. Ja, en dan hebben, hebben we eigenlijk de wedstrijd weggegeven. Ja. Nou ze nak uit. Heel anders dan thuis. Ja, dat zeg ik. Is wel een beetje zo hè. Ja, er zit wel een verschil in ja. Maar Kijk, ik bedoel, statistieken hè? Uh, zeggen ook niet altijd alles. Nee, want kun jij me helpen of ons helpen? Waar staat jouw ploeg? Als ik even zeg, je verliest van ADO, je wint geweldig bij AZ. Ja, het is allemaal opportunistisch. Je speelt tegen Franse ploeg 2-2. Weet jij het? Ja, ik weet het wel. Wij zitten, wij zitten volledig op koers. En, uh, en, en, en in deze fase van het seizoen, ja, Europees gezien, 2-2 spelen. 2-0 achterkomen en dan die wedstrijd weer recht trekken. Ja, op zich is dat heftig goed. En, uh, is dat dan veerkracht waar je, wat je wil benadrukken? Uh, ja, of kun je ook zeggen het is instabiel? Nee, de, kijk, ik, ik, ik zie het niet als instabiliteit. En, uh, kijk, ik weet ook wel dat... En ik begrijp ook wel dat er van buiten er heel snel daarna wordt gezocht. Maar ik zie ook dat wij, wij heel goed kunnen reageren. Dus de moraal van deze ploeg, dat is gewoon hartstikke goed. Als je ziet dat we... Ik noem maar even een paar grote wedstrijden. Wij, bij Sandoria komen we achter, weten we om te zetten in winst. Nou, en zo hebben we al meer wedstrijden die we... Ja, vanuit de moraal, vanuit van, van, het team, wanneer het team zit. Wat heel erg goed is. Alleen, ik vind dat we moeten ageren. En niet moeten reageren. En daar... Daar ben je Iemand, veel mee bezig? Ja, die balans moet er beter in zitten, denk ik. Ageren in plaats van reageren. Je wil dat hier PSV de baas is. Uh, en... Wij zijn ook bijna altijd de baas hier in Eigenhuis. En zeker uh, en, uh, en, als, als je dat ziet tegen te Den Haag... Ja, dan, dan verdien je eigenlijk gewoon te winnen, maar je doet het dan namelijk niet. En je blijft vol op de, op de winst blijven gaan, uh, ook door middel van mijn wissels. Ja, en dan, uh, dan is dat een hele enorme teleurstelling. En dan wordt het dan enorm uitvergroten. En, ja, ik, ik denk gewoon dat wij gewoon op koers zitten. Ja, ik, ik, weet je wat? Ik ga meteen naar het ja. einde van de competitie. Want het wordt wel spannend. Weet jij wat? Er, 15 mei is het einde, hè? Ja, ik weet het. Ja, leuk is dat, hè? Nou ja, kijk... Ik moet even zeggen, het is Groningen-PSV ja, en ajax Twente. Ja, dat klopt. Nee, kijk, dit is het seizoen. En uh, de cijfers zeggen dat. Dat, uh, ja, in de historie kan ik mij niet, uh, kan ik mij niet dagen... dat er eindelijk met zoveel verliespunten... straks een kampioen uit gaat komen. Nou... Daarom denk ik dat die, dat die race heel lang gaat duren. Fred Rutte van PSV tegen uh, Joep Schreuder. Jean-Baptiste gr uh, Jean Grange, <laughs> dan moet ik het zeggen... heeft het tenslotte onderdeel van de wereldkampioenschappen Alpine Ski... in het Duitse Garmisch Partenkirchen gewonnen. gewonnen. De Franse skier was de beste op zijn de slalom. Hij was na twee manjes sneller dan de Zweed-Biegmark, die tweede werd... en de Italiaan Meugel was goed voor het brons. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de Marokkaanse hoofdstad Rabat protesteren duizenden mensen tegen de regering en ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Onder de betogers zijn veel jongeren en ook islamitische groepen en mensenrechtenorganisaties lopen mee. De betogers eisen politieke hervormingen en een eind aan de armoede. De politie maakt jacht op de daders van de dodelijke schietpartij vanochtend in een hotel langs de A4 bij Hoofddorp.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 Vanuit het noorden breekt de zon op heel veel plaatsen door. Die opklaringen gaan vanavond en vannacht gewoon door. We krijgen tamelijk helder weer en het gaat met een matige oostelijke wind. 3 tot 7 graden vriezen, die 7 in het noordoosten en die 3 in het zuidwesten. Morgen overdag flink wat zon, maar straffe oostenwind. In het noordoosten komt de temperatuur nauwelijks boven nul, misschien zelfs wel niet. In het zuidwesten kan het nog een graad of 3, 4 worden. Met die straffe oostenwind denk ik dat het aanmerkelijk kouder aan verwoelt dan dat het is. Maar uit de wind in de zon is dat fantastisch weer. En dat krijgt u dinsdag nog een keer van mij. Woensdag, gaat de bewolking toenemen vanuit het zuidwesten. Dat gaat gepaard met neerslag. Die zal in de noordoostelijke helft van het land zeker in de vorm van natte sneeuw gaan vallen. Misschien in het noordoosten. Wel in de vorm van ijzel houdt u dat woensdag goed in de gaten. En donderdag, vrijdag en zaterdag is het zacht en nat. Radio de De koppositie ligt voor het oprapen voor PSV. Thuis tegen NAC Breda, Rachna Niemeijer. Grote vraag is of het er de middag voor is in Eindhoven. Het is 0-0 tegen NAC. Dat eerste ontmoet in dit seizoen met 4-2 von voorzet van Doetzak. De bal wordt eruit gehaald in de verdediging van NAC Breda. en Een ingooi voor de bezoekers in de kleine derby. Zoals Fred Rutte dat zojuist nog noemde Eindhoven tegen Breda. Geen Bouma, geen Engelaar bij PSV. Wuitens en Marcelo zijn de vervangers en Engelaar zit ook niet op de reservebank. Hij heeft last van een knieblessure bij Nac Breda. Wat valt daar voor de rest op? Dat Boussabon na vier weken weer terug is. Dat Luiks van het middenveld naar het hart van de verdediging is gegaan. Omdat Penders niet beschikbaar is, had last van een stijve rug. Leonardo, het probleemkind, zit op de reservebank. Aan de zijkant Pieters namens PSV. Een meter of tien over de middenlijn. Speelt hem richting Mazar Rodriguez. De bal dan wat meer naar de as van het veld. Waar Wuiten staat. Eerste basisplaats van het seizoen voor de nog altijd jonge Belg. Wel balverlies voor PSV. Amoa terug in de basis. Na zijn blessure viel vorige week al in. Dan PSV wat kan overnemen, maar niet voor lang. En de bal de helft opgetrapt van De Eindhoven naar Lukraak. In de richting van Anthony Lurling. Hij staat linksbuiten. Aan de rechterkant van de aanval van de Breda zien we Jonas Kolka staan. Omdat Julian Jenner een plekje op de bank heeft toebedeeld gekregen. Bij NAC waar het onrustig is, geen geld, geen bestuur en ook helemaal geen punten de laatste maand. Dat moet beter. Hutchison met de bal aan de voet. Ze opent aan de rechterkant bij Mano. een meter of 2-3 over de middenlijn. Actie van Lens is goed. Er ligt ruimte om de achterlijn te halen voor PSV. Wat een zwakke bal van de international van PSV. Veel te laag en te kort. En dus zit Nakt daar heel snel tussen. Wel het opjagen nu van Lurling. Dat is door Lens, Die zijn foutje van zojuist ongetwijfeld wil goedmaken. Stoort wat. En dat levert in ieder geval een onderbreking van de Bredaanse Aanval op wel een ingooi voor Jens Jansen. En die mag dat 15 meter bij de cornervlag vandaan op zijn eigen helft. De helft van Naktus gaan doen. De bal niet meer in de voeten van Boussabon. Laat hem ontfutselen door Manolev Wuitens en terug... Dan naar uh, Marcelo. Marcelo naar uh, Mazza Rodriguez. We zitten in de middencirkel. Nog op de helft van PSV. Met Pieters. Wil even de lange bal spelen richting Doetzak. maar die staat wat dichterbij. Is bovendien niet aan speelbaar. Dus Marcelo in de as van het veld. Schitter maar zou je zeggen. Maar hij wil hem voor zijn rechter hebben, denk ik. En dat lukt niet. En dus kan uh, Nak gaan overnemen. Met een van de middenvelders. Goudelje. Goudelje opgejaagd door Toyfone. Neergelegd door Toyfone. En dat levert Nac Breda dan in de as van het veld. In, uh... Vrije trap op. Toijfonen krijgt een zet van Goedelje. Scheidsrechter staat er bovenop. Havenkort. Even ruzie en dan gaat er een kaart aankomen. Voor een van de spelers van NAC, denk ik. Het zijn strenge woorden die worden gesproken door de scheidsrechter. En daar is inderdaad de kaart voor de speler van NAC. Na vijf minuten, een kleine vijf minuten. En de 0-0-stand in Eindhoven nog. Drinken, wat te hangen. Ik dacht en ik en dacht wat.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 stiekem gedanst 8 minuten over half 5 NOS langs de lijn met de half 5 wedstrijd PSV tegen Ajax achter 8 minuten oud, 0-0 stand. Dat had anders kunnen zijn, want Anthony Lurling twee minuten geleden trok van de linkervleugel naar de as van het veld, kwam uit op de rand van het strafschopgebied, haalde fors uit en euh, boksende doelman van PSV Isaacson voorkwam de 1-0 van de ploeg uit Breda, die dus met bravoure aan deze wedstrijd is begonnen. Het was even Anthony Lurling als in zijn beste dagen, als zeg maar in zijn herenveentijd. tijd. Hij euh, liep een aantal mensen echt voorbij alsof ze er niet stonden en euh, nonchalant verdedigd misschien ook wel door PSV. Maar de bal dus op de vuisten van Isaacson. Terwijl de bal nu aan de linkerkant bij Nack veel te hard naar voren wordt gespeeld. Over de achterlijn loopt en we zien Isaacson dus met een keeperstrap voor PSV. Nog heel even terug naar die actie van Goudelje. De duw op het lichaam van levert leverde geel op. En dat betekent dat er de, de volgende wedstrijd thuis tegen Adel Den Haag niet bij zal zijn. Trap van Isaacson komt uit bij Lenz. Een meter over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld, bal aan tegen het lijf van Jens Jansen. Dus mag PSV maar weer eens een keertje gaan, uh, gaan gooien. PSV met Manolev. De bal gaat uh, achteruit. Storen van Amoa. Bal terug naar Manolev. Dan is daar Matzai Rodriguez. En die heeft de ruimte om in de as van het veld eens naar voren te komen. Om de bal wat op te drijven. En dan is hij wat besluiteloos. Waar moet het uh, naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar de linkerkant. Waar Pieters is doorgeschoven. Staat halverwege de helft van Nac Breda. Dan zak, Heeft zich wat laten zakken. Wuitens krijgt de bal. We zitten dan 5, 6 meter over de middenlijn. Met onder meer Hutchinson. Lef, dan zitten we weer stijf aan de rechterkant van het veld. De bal voor Lens bedoeld. Maar opgepakt door Jens Jansen. Via het linkerbeen van Ten Rauwelaar het veld weer ingebracht. Wel rechtstreeks op de torso van Manolef. Dan is daar het uh, verdedigende werk van Nak met uh, Boussabon. Wordt weggezet. Mag verder. Zoeken naar Belgkopbal. Belg. De eerste kans voor PSV. in feit. Bal opgepakt op de grond door Ten Rauwelaar. De afstand tot de goal was 7 meter bij deze kopkans. Voor PSV niet helemaal vol kracht gekopt door de Zweedse International. En dus de bal opgepakt door Ten Rauwelaar. Uitgetrapt ook de bal. Nak moet aan de bak met Kolka. Kolka brengt zichzelf en zijn ploeg wat in de problemen. Moet achter de bal aan. Luiks ramt hem dan naar voren toe. En Nak krijgt ook nog eens een keer een vrije trap na dat duel. Een vooruitgestoken beentje, denkt dat dat was, van Berg. De man van de kans dus van uh, zojuist. De bal is uh, genomen. Rond de middenlijn is het uh, NAC Breda. Dat voorlopig meekan met PSV. Maar wat zegt dat? Want we zijn pas tien minuten ietsje meer aan het spelen. Bij die gelijke stand zonder doelpunten dus. 0-0. Ja, want PSV en NAC Breda is om half vijf begonnen. Uh, veel eerder al, een halve dag geleden, om half één... begon uh, een boeiend spektakel in Den Haag. Tussen ADO en Feyenoord. Het werd uiteindelijk 2-2 na 0. Twee ruststand Twee goals van Castaños. Vicento in de laatste tien minuten. 1-2. En Bulikin ook nog de 2-2 twee, twee, totaal onverwacht voor velen. Misschien ook al voor uh, de trainer van Feyenoord, Mario Been. Een punt- en een uitwedstrijd. Nou, dat is op zich uh, al niet zo heel vaak gebeurd dit seizoen. Maar ik kan me voorstellen dat je nu met uh, toch een vervelend gevoel in je lijf staat. Klopt dat? Ja, absoluut. Ik vind dat wij uh, gezien de wedstrijd uh, meer hadden verdiend. Uh, op bezoek bij de nummer 5, wat een ploeg is die... Uh... Ja, heel veel thuiswedstrijden wint. Dan verwacht je een stormachtig dag. Nou, dat was in ieder geval de eerste tien minuten het geval. Snel de voorzet, snel de lange bal. Maar naarmate de wedstrijd voordat, kwamen we steeds beter in ons spel. En uh, kwamen we er steeds erg gevaarlijk uit, wat resulteerde in twee, twee hele goede goals. Ja, dan ga je de rust in en dan, uh, dan hou je de ploeg voor. Ze zullen wat, wat uh, opportunistischer gaan spelen, zal wat meer mensen voor de bal gooien. Ja, en dan zal je dus op de juiste momenten de wedstrijd moeten beslissen. Ja, en als je dan naar het eerste kwartier kijkt, met name in de tweede helft... Ja, daar laten wij gewoon uh, Den Haag in leven en vergeten we gewoon de 3-0 te maken. En ja, maak je die wel, dan is de wedstrijd beslist... en uh, zullen er waarschijnlijk nog een paar goals vallen. Nou, dat doen we dus niet. Hun gaan nog wat meer aanvallende krachten brengen... gaan wat opportunistisch spelen, met name de lange bal. Ja, en dan vallen de twee ballen verkeerd en dan staat het zomaar ineens 2-2. Want dat weet je bij Den Haag. Ik hoorde jou net al zeggen, die geven nooit op en, en gaan dan op zoek naar in ieder geval uh, ja, de minimaal de gelijk maken. Ja, en uh, ja, dat is dan, dan hartstikke sneu, met name voor het hele team op basis van strijd en, en, en dat we gewoon goed gespeeld hebben. Nou, dan krijg je op het laatst nog de mogelijkheid met de bal op de lat. Dus ja, al met al zit het in deze fases dan niet mee. Maar aan de andere kant, deze coach is wat dat betreft... tevreden over de manier van spelen. Dat vind ik steeds beter gaan. De inzet. Alleen, we moeten wat, wat slimmer worden, met name in fases... als de wedstrijd moet beslissen. Is dat dan toch weer die onervarenheid? Ja, nou goed, onervarenheid. Uh, het, is, het is geen geheim dat we natuurlijk met een aanval spelen... die, die nog heel jong zijn... En, maar het gaat om keuzes maken in de sport en uh, je ziet sommige clubs maken dit soort wedstrijden om een professionele manier af. En wij laten gewoon Den Haag in leven en geven twee punten af. Ja en dan komt die hectische slotfase waarin van alles nog wat gebeurt. Ja je kunt hem ook nog verliezen zelfs. Ja in de counter kunnen we ook nog verliezen. Ja dat is ook zo maar aan de andere kant kunnen we hem ook weer zelf winnen door de bal op de lat. Maar goed we hadden het nooit zo ver mogen laten komen dat het over de laatste minuten gaat. Nee, uh, tijdens de wedstrijd, toen jullie nog met 2-0 voor stonden, toen dacht ik bij mezelf van ja, als Feyenoord hier wint, dan zou het wel eens een doorbraak kunnen zijn voor het elftal. Nu winnen jullie uiteindelijk niet, maar de manier waarop het allemaal gebeurt... zou je toch nog kunnen zeggen van, ja, hey, dit is Feyenoord, uh, wat ik wil zien. Klopt dat? Dat klopt uh, zeer zeker. Dus wat dat betreft uh, moet die doorbraak volgende week weer komen tegen Groningen. En uh, wij moeten ons vasthouden aan de manier van spelen. De, de afspraken die we met elkaar maken, want daar kan je ook uh, elkaar op aanspreken. Alleen we zullen ook wedstrijden die je dan uh, ruimschoots voorstaat... toch wat sneller en beter moeten afmaken. Je hebt een aantal spelers erbij gekregen in de winterstop. Twee die, die nu een basisplaats hebben. Dat zijn wel twee meteen heel belangrijke spelers. Mewes en Miaichi. Laten we beginnen met Mewes. Wat, wat, wat zorgt hij bij Feyenoord? Nou, voor rust en organisatie. Dat lijkt me duidelijk. Hij zet mensen neer. Hij is heel duidelijk in hetgeen wat we willen. Ja, en Rio, dat lijkt me duidelijk. Dat is een jongen met enorm veel potentie, snelheid... en individuele acties en altijd dreiging. Dus ja, ik denk dat we ons uitstekend versterkt hebben. Dat is echt een geweldige speler. Uh, ja, dat is zeker op deze leeftijd al een geweldig spelen, ja. Arsenal zal hem volgend jaar ook nog niet kunnen gebruiken... in verband met uh, allerlei moeilijke reglementen. Uh, hoe groot is de kans dat hij bij Feyenoord blijft? Ja, dat is nog moeilijk in te schatten. Maar uh, ja, wij zullen ons daar zeker bij Arsenal sterk voor maken... mocht het zo zijn dat hij daar nog niet uh, terecht kan. Dus uh, wij willen hem zo'n goed en warm mogelijk gevoel geven bij ons. En uh, ja, dan zullen we af moeten wachten wat Arsenal daarmee uh, doet. Geef je Feyenoord wel een goede kans dat het gaat gebeuren? Ja hoor, dus nou laat ik bij mij wonen, dus dat komt helemaal goed. Mario Been, de trainer van Feyenoord, tegen collega Jeroen Gutter. Maybe you've asked me to meet you here to tell me that you wanna try and work it out or let me down gently Ik Ik kon niet claimen dat dingen perfect waren. Zo'n is tight and the rens too high En wat we have Ja, erachter niet meer in Eindhoven bij PSV. Nou, wat is er aan de hand, Rachter? Het was al niet zo'n handige actie van Coutelje om die. Uh... Stoot uit te delen op het bovenlichaam van Toyfoon een paar minuten geleden om nou een harde tackle in te zetten op het middenveld onder het oog van de scheidsrechter is nog minder slim. Twee keer geel is ook in Eindhoven rood en dat na een kwartier. Ze mogen bij Naktus met zijn tienen verder tegen PSV. Het staat trouwens nog wel 0-0. Maar dit is echt olie-olie-dom van uh, Nemanja Kutelje dus. 2 a.m. Bonner Gate. We jumped the fence. We were hiding out. We were playing. Right Kanten, Jeremiah en Lost. Dat is een makkelijk bruggetje richting Nac Breda met zijn tiener tegen PSV. Ragnar. 18 minuten is de wedstrijd uit met zijn tiener tegen PSV. Dat aanvalt bovendien. Richting de achterlijn is het Mano. Lefte de voorzet is aan de royale kant. En dan neemt Koenders de rechtsback van Nac Breda geen risico. Kopt hij de bal bijna over de achterlijn. Maar weet hij er bij de hoekvlag nog een ingooi van te maken. Dus geen corner voor PSV. Maar een ingooi. Snel genomen de bal door Doetzak. Buitens aan de bal. Dan Pieters. We zitten op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Ruimte om te schieten voor Hutchinson. En die probeert het met binnenkant vreef lijkt het. Maar de bal gaat twee meter over het doel heen van Ten Rouwelaar, Die al vroeg in de gaten had dat dit een minuut zou gaan worden voor PSV. En moet ik wel zeggen, Goudelje waakt een wat opgefokte indruk in die beginfase van de wedstrijd. Duwt Stoivonen tegen de borst. Komt dan met een tackle. Er moet bijgezegd als je het van een aantal verschillende kanten kan bekijken. Dat was wat later dan zojuist het geval. Dan ga je toch een beetje twijfelen of het wel een tweede gele kaart waard was. Je kunt zeggen blijf een beetje uh, rustig in die duels. Zeker als je weet dat de scheidsrechter die in de gaten houdt. Maar er zal nog wel wat discussie gaan ontstaan over de kaart. Met name omdat later pas bleek dat hij uh, ook toch wel op de bal was gericht. En het allemaal een beetje half-half was. Half bal. Halfspeler PSV met Wuitens pakt de bal knap af van Boussa Bon. Hutchinson gaat erachteraan. We zitten vijf meter over de middenlijn. En dan wordt er gewezen door Havencourt dat er een tweede bal in het spel is. En dat is inderdaad het geval. Er ligt in het strafschopgebied van Jelle ten Rouwelaar de doelman van Van Nack. Die bal moet weg. Ten Rouwelaar trapt hem over de achterlijn. En een bal ter hoogte van de middenlijn aan Moa geeft een keurig netjes. Het even het applaus op. Aan Isaacson, de doelman van PSV. Matze Rodriguez en dan gaat het alweer naar de middenlijn met uh, Wuitens. Manolev is gestart. Manolev aan de rechtervleugel van het veld. Zwakke bal, want uh, daar zit Schilder tussen. Schilder, Schilder de middenlijn over. Dan komen de twee man van PSV op bezoek. Manolev en Toyvonen. Die ook maar besluit om eens een keer wat uit te delen. Dat levert een vrije trap op voor NAC. Schilders zal zo meteen wel weer gaan opstaan aan de kant van de bezoekers. 0-0 en we zijn toch alweer 20 minuten aan het voetballen in Eindhoven. Een duel in de Gelderdom was vanmiddag eh, niet om aan te zien. Maar daar hoorde je na afloop helemaal niemand over met een Vitesse-hart. Vitesse won met 2-0 van de Graafschap Na 0-0 ruststand. 1-0 Boni, 2-0 Matic. Bas praat na met Vitesse-speler Davy Prepper. Hebben jullie gewonnen omdat jullie beter waren... of hebben jullie gewonnen omdat jullie meer geluk hadden vandaag? Um, van allebei. Hij viel dit deze keer uh, goed. en ja, Beter. Ik denk wel dat wij uh, wat meer balbezit hadden... en uh, misschien niet het uh, heel overtuigend wonnen, maar in ieder geval wel gelukkig. Heb je die kans van Bargas gezien in de eerste helft? Na die foute terugspeelbal van Yasuda, ongelukkig gepakt door, door jullie keeper Room. Ja, heb ik gezien. En, ja, dat uh, kan je niet noemen dat zij dan extra goed spelen of zo. Maar ja, dat is een foutje van ons en daar hadden we heel veel geluk, ja. En ik wilde jullie eraan helpen herinneren dat zij ook nog twee keer op de paal hebben geschoten. Of één keer gekopt en één keer geschoten. Ja, ja ze hadden zeker in de eerste helft een paar goede kansen. Maar ja, of ze echt beter waren, denk ik niet. Nou ja, misschien had deze wedstrijd in een gelijkspel moeten eindigen dat dat eerlijker was geweest. Nou begrijp ik wel, voetbal is niet eerlijk, maar toch. Ja, nee, en daarom zijn we ook gelukkig geweest vandaag en uh, hebben wij hem gemaakt. En, ja, natuurlijk zijn we nu blij. Over gelukkig zijn gesproken, uh, je speelde weer eens vanaf het begin. Uh, dat is ook wel weer eens lekker. Ja, ja eigenlijk uh, vorige week tegen Twente begon het. En toen heb ik uh, ja, aardig lang ingevallen, en vandaag mocht ik. Uh, Vanaf het begin beginnen is, is mijn statie die was geschorst. En, uh, ja, dat is uh, lekker voor mij. Ja. Een beetje ongelukkige positie voor jou? Of voel je, je daar wel thuis? Want je speelt eigenlijk zeg maar, hangend aan die linkerkant. Ja, ik kreeg de vrijheid om uh, eigenlijk overal te lopen waar ik uh, voorin wou. En, ja, het is niet de normale positie waar ik speel. Maar ja, als ik ergens kan spelen, dan uh, zeker hier. Je hebt je contract verlengd tot 2014... Uh, heb je daar nog over getwijfeld? Omdat er rondom jou natuurlijk het een en ander te doen is geweest. Iedereen zegt dat is een groot talent. Je speelde eigenlijk niet veel. Zelfs de bondscoach van Jong Oranje ging zich ermee bemoeien. Maar nu toch de handtekening. Ja, natuurlijk ja, hebben we erover nagedacht. Ook omdat het in de winterstop uh, wat interesse was. En ja, um, we hebben er goed over nagedacht. En we denken dat dit het beste is. Want je hebt het gevoel dat je hier dus toch gaat spelen. Want daar gaat het dan toch om. Ja, ja ik heb het gevoel dat ik... Uh, ja, ik voel me hier goed en ik hoop dat ik meer ga spelen, ja. Dat weet je natuurlijk nooit zeker, maar wie weet. Maar dat betekent dat je het vertrouwen hebt dat dat zo is. Want je lacht er nu wel heel vriendelijk bij, maar als je dat vertrouwen niet hebt, dan doe je het niet, denk ik. Nee, natuurlijk. Ja, ik heb het vertrouwen dat ik hier zeker kan gaan spelen, ja. Davy Prepper was dat van Vitesse. En dan Lucas Stanyors, die zal dubbele gevoelens overhouden... aan het duel met Ado van vanmiddag. De Feyenoord scoorde dan wel twee keer... maar het werd uiteindelijk 2-2 door twee Haagse goals... in de laatste tien minuten. Jeroen grutte nu met Lucas Tanjors. Luc, je maakt twee hele mooie goals... maar uiteindelijk Feyenoord met een punt van het veld. Sta je met een dubbel gevoel? Mm, ja, zeker. We hadden het uh, gewoon moeten afmaken. Genoeg kansen. En ook de pech, uh, ja... Diego in de laatste minuut op de lat en uh, ik op de paal. En, uh, ja. We hadden genoeg kansen om het af te maken, vond ik. Verwijt je jezelf dan ook nog iets? Tuurlijk, de, dat ik de 3-0 in kan schieten. Ja, die bal er van mijn voet af en de uh, ja. keeper kwam met en die had hem. Ja, het is niet zozeer die bal die je op de paal schiet... maar uh, die, die mooie paas door het midden die je aanneemt. Ja, klopt. Wat had anders gemoeten, in één keer schieten? Uh, nee, mijn aanname moest gewoon beter... En dan had ik hem gewoon erin kunnen schieten. Laten we naar de eerste goal gaan. Uh, hij gaat er fantastisch in, maar was het zo bedoeld? Ja, ik zag de ruimte. En uh, Ron gaf de bal. Ik nam hem aan, maar ik zag dat de keeper loeide op die bal. Dus dacht ik: van, laat me in één keer op goal schieten. Dus dat hij te laat was, uh, ja. hij ging hij niet zo erin. Dat was een heel mooi doelpunt. Ja, schitterende goal. Een van de mooiste die je gemaakt hebt? Uh, ja, ik denk het wel, zeker. En die tweede mocht er ook zijn. Uh, even kijken hoe die tweede, ja, die tweede was. Ja, komt dan uh, terug en uh, met de omhoog tikte hem in. Ja, dan staat het uh, 2-0. En uh, dan gaat fijn wat, uh, wat bevrijde voetballers, lijkt het wel. Hoe zijn ze dan uiteindelijk toch nog in de problemen gekomen? Uh, ja, ik vond dat het te ver inzakte. Uh, Verlegen stonden op 16 en, stonden, en de aanvallers stonden over de middenlijn. Dus het wordt de vast te groot. En uh, ja, dan hebben ze ruimte om in te voetballen, denk ik. Het is toch even anders dan uh, andere momenten. Feyenoord stapt met een punt van het veld, maar is teleurgesteld. We je wel een tijdje niet meer meegemaakt? Nou uh, ja, vorige week hebben we gewonnen. Dus ja, we waren, we waren gewoon blij. Maar ja, dit had gewoon een overwinning, overwinning moeten zijn. Nou, Tijdens de wedstrijd dacht ik ook bij mezelf, van, dit zou wel de doorbraak kunnen zijn. Voelde je dat ook? Ja, we, kwamen, we speelden goed eerste half. Adol doet niks vertellen. En uh, ja, 2-0. Als je de tweede half gewoon nog eentje erin schiet, uh, ja, is het gewoon klaar, denk ik. Maar uh, ja, het is niet uh, gaan hoe uh, ik het wil. Twee mooie goals. Uh, het geeft wel aan waarom Inter jou zo graag uh, wil hebben. Wat is uh, de stand van zaken momenteel? Feyenoord is er geloof ik uit, maar jij moet nog praten met hen. Ja, ik ben er nog niet uit. Uh, ik moet nog een van deze dagen die kant op om uh, contract te tekenen. Het is een kwestie van formaliteiten? Ja, gewoon punch op die ja, en dan is het goed. Dus volgend jaar in het blauw-zwart? Ja. Lucas Tanjos van Feyenoord, gauw naar Eindhoven. PSV, Nakt, Breda, Rachna. 1-0 geworden voor PSV. Mooie vrije trap van Ballas doetzak De Hongaar. maakt nummer 13 van het seizoen. De baller op 20 meter vanuit de doelman van Nakt en Rauwala gezien. Wat aan de linkerkant bij het strafschopgebied en de bal keurig netjes net onder de kruising binnengetrapt door Doetsak. In wat inmiddels een eenzijdige wedstrijd is geworden naar die rode kaart van Gutelje. PSV valt alleen maar aan, kreeg nog weinig uitgespeelde kansen. Wat kopballen naast de goal gezien. Maar deze bal van Doetsak zit er feilloos in. Nummer 13 dus voor Doetsak. PSV op 1-0. Iets over de helft van het eerste bedrijf hier. Daphne van der Brand heeft haar teleurstellende seizoen toch nog met een overwinning afgesloten. De Nederlandse veldreisster won in Oostmalle de sluitingsprijs. De laatste wedstrijd van uh, de Gazette van Antwerpen trofee. Zoals die zo mooi heet, versloeg ze de Belgische Sanne Kant, die de eindzege pakte. Van der Brand had dit seizoen veel fysieke tegenslag. Vanwege ziekte miste ze in januari de wereldkampioenschappen in de Duitse Wendel. En Denemarken is in Amsterdam winnaar geworden van het Europese kampioenschap voor gemengde teams. In de finale werd Duitsland met 3-1 verslagen. Goed, alweer een uurtje voorbij. Zometeen nog een uur. Daarin de karakteristieken van de vandaag gespeelde wedstrijden. Het buitenlands voetbal. En natuurlijk PSV Nakbreda 1-0. Zojuist geworden door Zuzak. Graag tot zo na vijf. Op één. De stemming van Nederland.